Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer heeft het weer over Omzicht gate Er wordt gedebatteerd over de mislukte gesprekken voor een nieuw kabinet... en de dingen die wel of niet gezegd zouden zijn. Mark Rutte ontkende vorige week nog dat hij iets zou hebben gezegd... over Kamerlid Pieter Omtzigt, maar vanochtend bleek toch dat het zijn woorden waren... Verslaggever Ron rondvrezen heeft Rutte nog nooit zo in de problemen gezien. Nee, nog nooit zoals vandaag. En ik heb hem ook nog nooit in de Tweede Kamer zo alleen zien staan. Rutte heeft het vaak over de butsen en de krassen die je oploopt als je premier bent. Maar deze gaan echt heel diep. Veel partijen vinden dat hij heeft gelogen en dat Rutte moet opstappen. En we hebben een prikrecord te pakken. 72.000 mensen in Nederland zijn gisteren ingeënt tegen corona. Dat is dus het hoogste aantal op één dag tot nu toe. Het is niet duidelijk om hoeveel eerste en hoeveel tweede prikken het gaat. Dat wordt niet bijgehouden. In totaal zijn er nu 2,5 miljoen prikken gezet. En in Utrecht zijn op verzoek van de gemeente vijf grote anti-abortus posters weggehaald. Die hingen in reclamevitrines en abris. De posters verwezen naar een anti-abortus website. Dat is op zich niet verboden, maar veel informatie op die site klopt niet. En een bijzonder jubileum vandaag. Precies 20 jaar geleden, op 1 april 2001, konden voor het eerst twee mannen en twee vrouwen met elkaar trouwen... Vier stellen deden dat ook meteen om middernacht in Amsterdam. En nu, twintig jaar later, staan ook Demi en Tekla nog stil bij dat moment. Het is alsof je um, eindelijk erkend wordt. ...voor de wet, dat je dezelfde rechten hebt die een ander persoon een normaal hetero stel, zeg maar, ook zou hebben. Ik denk dat het goed is om er aandacht voor te blijven vragen. Nou ja, zoals vandaag vieren we dus 20 jaar homohuwelijk. En eigenlijk zou het al goed zijn om het huwelijk te noemen. En geen homohuwelijk, want homo's zijn niet anders. De hele LHBT plus community is niet anders. Ze Zij zijn gewoon hetzelfde als ieder ander mens. En het weer nog. Het wordt vanavond best fris, koelt af tot net iets boven nul. Morgen is het eerst nog zondag, daarna vanuit het noorden meer bewolking. Het wordt dan nog maar max 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. De A7 van Zaanstad naar Hoorn is helemaal dicht tussen Purmerend Noord en de afrit A van Hoorn. Dat komt door een ongeluk met een aantal personenwagens. Er staat file vanaf de afrit Weidewormer wormer met ruim een half uur op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Iedereen is gewoon zo normaal en dan kom ik erbij. En dan, dan heb ik... Ja, het is moeilijk om uit te leggen, maar dan ben ik opeens superarm. Anasia leeft net als 251.000 andere kinderen in ons land in armoede. Laten we het daar eens over hebben. Ga naar sieren.nl. Of je nu alleen bent, of juist samen. Door het coronavirus is het begrijpelijk als je je somber, gespannen... of misschien zelfs angstig voelt. Het helpt om pauze te nemen. Van je werk...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 nagelvast is, dan uh, is het deze single uh, wel. Uh, sinds het moment dat ze hem hebben uitgebracht, waren alleen niet de primeur, die was uh, gegund aan uh, collega Willem de Waard bij Zwaardvies. Uh, uh, maar de EP is inmiddels wel uit. Uh, er staan uh, allemaal nummers uh, die ik al, al eerder heb uh, gedraaid. Eén uh, cover... En dat is Every Time I Think Of You. Dat is uh, van de baby's. Die hebben zij ook uh, bewerkt. En het is allemaal terug te vinden op de EP van Von V. Want daar heb ik het over. Rubbing makes it worse. En dat is uh, de naam van de titel van uh, de EP. En daar staat dit openingsnummer op. Opening member. Maar ik vind het ook uh, bijna uh, eigenlijk een beetje stiekem tot nu toe. De beste single van 2021. Als het gaat om de rouwe en... Alternatieve lijstjes die er gemaakt zijn. Goed, we gaan uh, door met uh, de mannen aan de andere kant. Ja, ze, zijn, uh, ze worden meteen in één keer weer actief. <lacht> <lacht> is dan bijna zich radioactief. Maar goed, uh, uh, uh, ja, ah, ja dat is uh, dus altijd heel erg leuk. Maar uh, Bram gaat nog een aantal nummers uh, ten gehore laten uh, uh, brengen, en dat uh, doet hij uh, nu. Welke twee nummers uh, ga je horen? Laten we beginnen met het eerste nummer wat je laat horen. Dat is een goed begin. Ja? Uh, we beginnen met Mermaids, dat is ook een, een heel oud liedje, dat heb ik ook zo'n twaalf jaar terug al uh, geschreven, maar nu eindelijk opgenomen. Mm -hmm. uh, en het tweede lied is een lied wat wij nog met z'n tweeën nog nooit hebben gespeeld. Dus dat wordt spannend. Uh, dat wordt spannend. En uh, die gaat niet één, niet twee, maar drie keer uitgebracht worden. Maar oh. niet op deze EP. <laughs> dus daarvoor moet je nog langer blijven ja. wachten. Ja, dat is het leuke voor de mensen die dus nu mee zitten te kijken. Dat wordt dus een uniek nummer. Uh, ja, zo zeker. Een, uh, een primeur. Mermaids. Mermaids. Is mermaids. Dat staat ook op de EP. Ja. 12, 12 Years heet het. 12 die. Years. Dus, ja, want dat uh, beslaat de, de periode die uh, Bram heeft uh, uitgetrokken voor uh, alles wat hij gemaakt heeft. Want dat is uh, eigenlijk de strekking van het verhaal. En ja. daar staat Klopt. dit mooie nummer ook op. The Have no fear of the clouds, leave your history Het, de hele EP ademt een bepaalde sfeer uit. Uh, want ik uh, had toch een beetje, ook een beetje het idee dat dit mij een klein beetje uh, denkt aan Nick Drake. Oeh, dat is een heel mm. groot compliment. Ja. En die hoor ik uh, gelukkig ook heel vaak. Dat ja? uh, is een grote held van mij. Ja, wat, uh, wat is het uh, mooie aan Dra uh, Nick Drake... Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon mesmerizing uh, om naar te luisteren. Het neemt je echt helemaal mee. Ja. Het neemt je echt helemaal op je ijs. Zijn is, stem. Het, is het ook een beetje de verhalenverteller die Nick Drake ook een klein beetje is? Misschien wel, ja. maar ook uh, het minimalistische in zijn spel. Het is een, het, uh, een soort, af en toe een soort drone in het ja. gitaarspel, ja. wat ik heel prettig vind. Ja, een heel mooi geluid, gewoon een heel mooi warm stemgeluid. Ja. Ja, want er zat een twist bij dit nummer een beetje van... Hey, Dick Drake. Ja, dankjewel. Ja. Ja. Um, goed, uh, want nu wordt het heel spannend uh, voor zowel Bram als Tim. Want dit uh, nummer hebben ze nog niet eerder gespeeld. Nee, nog nooit. Nog nooit. Uh, nou ja, ze hebben het uh, misschien alleen in de repetitieruimte gespeeld. Nee. Ook nog niet. Oh, nou, dan wordt het helemaal spannend uh, wat dat er gaat. Ik ben benieuwd. Uh, hoe heet het nummer, heren? Uh, Last It All. Last It All. He's nice. I'll have lost it all this time next year. same Only our people Ik zou bijna zeggen, kom deze kant op. Want uh, dit zijn, uh, dat zijn de, de, de, de zingmicrofoons. En uh, hier zitten de twee praatmicrofoons. Dus uh, deze gaat uh, even uit. En dan zet ik die andere twee aan. Want dan uh, komen ze hier uh, nog even aanschuiven. Want... We hebben nog eventjes, voordat we om half tien... de telefonische interview gaan doen met Win Murphy. Een bekende van, van Bram. Maar voordat we het over Win gaan hebben... gaan we het eerst over jou hebben. Want uh, ik, uh, ik heb nog even, het, uh, nog even de andere gelezen... over hoe deze EP tot stand is gekomen. Want uh, ja, dat is ook uh, vrij bijzonder. Want uh, jullie hebben gewoon... Dus we zijn gewoon gaan spelen en uh, niks uh, verder, uh, geen takejes, uh, nog een keer opnieuw. Uh, gewoon in één keer, paf, alles op. Nou, dat hebben we wel meerdere takes gedaan ja, ook bij sommige wel. liedjes. Maar um, ja, het, was, het idee was om tegenover elkaar te zitten en gewoon te spelen alsof het een live optreden was. Ja. Uh, iets wat ik altijd super fijn vind om te doen. Over, over het algemeen heb ik alleen gespeeld, omdat Tim ook druk bezig is met ja. andere ja. muziekprojecten. Uh, maar wanneer Tim mee kan doen, ben ik ontzettend blij. Want dan, uh, gaat het moeiteloos ja. voor mij te missen. Ja. <laughs> en um, dus dat was het idee om het zo op te nemen. Ja. Bij sommige liedjes was het uh, in één keer raakt, zoals bij Time is the Game we play dat hebben we serieus maar één keer gespeeld. Ja. En uh, toen waren we allebei heel blij. En bij anderen hebben we meerdere takes nodig gehad. Ja, dat kan natuurlijk. Hè? Ja. Het, is, uh, het is ook maar uh, het een en ander. Uh, ja, ik, ik zei net Nick Drake. Maar er zijn denk ik nog meer uh, ja. muzikale invloeden, toch? Oh ja, zeker. Ja. Ja. Um, heel veel Paul Simon. Luisteren ja. James Taylor. Dat zijn wel echt. Ook grote helden. Ja, wat heb jij vroeger gedaan? Ben je ouders ook in de platenbakken zitten, zitten doorwisselen? Ja, maar zeker, maar ja, maar Was dat ook... Er eigenlijk ook een beetje een muzikale ontdekkingsreis eigenlijk? Als je dan op een gegeven moment gaat kijken, kijk even wat, wat papa en mama misschien een beetje erin hebben zitten. Eigenlijk. Ja, zeker. Maar ja. Er werd ook thuis veel muziek gedraaid. Dus, ja. En daar heb ik van ook zelf op onderzoek uit geweest. En mijn zus trouwens ook, die heeft ook veel muziek uh, hmm. aan mij voorgedragen. Ja. Uh, Oh, dus, dus ja, uh, eigenlijk werkte het dan de uh, Groot-Russers? De groot Russen. De, de groot Russen, ja, die, die, die heb ik ook uh, gehad. Dus, uh, want uh, die kwamen dan altijd met uh, radiopiraatjes... zoals Noordzee en uh, weet ik allemaal wat. En uh, ja, zo ben ik eigenlijk ook een beetje... Uh, daar werd een beetje uh, muziekje bij, bij Jaapje Koper... een beetje erin uh, in geslagen. Ja, leuk. Eigenlijk is dat wat, wat dat gaat. Uh, hoe zit het met jou, Tim? Uh, want uh, jij speelt natuurlijk nu met hem samen... maar heb jij zelf ook... Uh, Muzikale helden in de, in dat opzicht. Ja, ik ik, ik, ik uh... Heeft eigenlijk dezelfde als Bram, wat dat betreft. Ja. Ook James Taylor en Paul Simon, ontzettend. Oh ja, ja. Jackson Brown is ook nog een... Uh... Jackson Brown, ja, dat is ja. eigenlijk meer ook een beetje... toch wel een beetje geëngageerde singer-songwriter. De oude, oude gasten, hè? Ja. ja. ja. <laughs> uh, mis, mis, mis, mis, mis je dat niet een beetje in deze tijd, uh, Tim? Uh, dat een beetje... Ja, we hadden net Benjamin Froh bijvoorbeeld in de uitzending. Uh, maar die, die heeft dat een beetje. Maar hoe zit dat? Nou, er wordt heel veel muziek gemaakt, hoor. Ja? Uh, goed, ja. Uh, ook uh, ja. een beetje tegen... Uh, heel Engageerde muziek in uh, dat opzicht. Ja. Uh, en nou vind ik Bramse muziek... Uh, om, om, uh, dat is eigenlijk ook dat straatje. Maar dan voor mij is het in ieder geval harmonisch ook nog interessant. Ja. Ja, dat, dat, dat er echt iets... Ja, ik vind dat hele bijzondere wendingen hebben zijn stukken. Daarom speel ik het graag. Ja. Uh, dus eigenlijk nog, ja, Moet het spannend zijn dan? Ja, dat vind ik wel. Ja. ja. En dat moet ook een verhaal vertellen. En dat doet het ook bij alle stukken. Ja. En uh, we, hebben, we hebben ook een soort sound gecreëerd met z'n tweeën. Ja. Uh, ik heb natuurlijk die baritongitaar, die hele ja. lage. Ja. En Bram uh, dan op die, op die Al Gibson. Ja. En, dat, en de, we kwamen er een gaandeweg achter dat we eigenlijk die hele plaat maar zo... Uh, ja, volgens mij is dat... Ja, ja, uh, want het uh, ademt wel een bepaalde sfeer uit. Ja, ja. Mm, ja het teken. heeft echt een sound. Ja. ja. ja. Uh, ben je al bewust op zoek geweest naar zo'n geluid? Of is dat toch een beetje onbewust in één keer ontstaan? Nou, het ja, bewust was wel dat ik het samen met Tim wilde opnemen. Maar uh, gaandeweg zijn er wel allerlei dingen bijgekomen... waaronder de keuze van de gitaren. Ja. Ja, twee ja. jaar geleden hebben wij een toertje gedaan door Denemarken en Zweden. Hm. En toen had ik deze byton mee. Ja. En ja. toen pluchten we hem in. En gewoon een avondje proberen, weet je ja. wel. En hm. dat, was het, dat was helemaal ja. te gek toen. Ja. Dat was, toen dachten wij, dat moeten we onthouden. Ja. Maar ontleent zich dit ook voor dat jullie met z'n tweeën? Eigenlijk uh, dan maar uh, met een bakkerug uh, erbij, twee gitaren, jij dan zingen? en uh, is, dat het, uh, is dat een beetje het idee, bro? Oh ja, dat, uh, Any Day of the Week, zou ik willen zeggen. <laughs> ja, ja. <laughs> ja uh, want, want uh, moet het ook klein zijn voor jou, uh, een liedje? Of uh, kan dat het ook best, de niet de best groot? Te, het mag nee? ook echt wel groot. En ook ik ben. De tweede EP is ondertussen ook af met een andere vriend gemaakt. En ja. die is groter. En Tim en ik zijn ondertussen ook alweer bezig met de volgende stukken. Waar sommige klein en sommige echt heel groot ja. uitpakken. Um, dus het hoeft niet per se klein. Maar voor zo'n live setting is het hartstikke fijn. Om hmm. gewoon met z'n tweeën te spelen. Ja, want uh, je zei het al, hè, je bent er niet aan toegekomen... maar die pandemie die kwam jou dan natuurlijk wel even goed uit... Uh, om dan toch ook weer inderdaad stukken te gaan schrijven, of niet? Uh, nou ja, goed, uit, dat klinkt ja, <laughs> nu het verkeerd. Misschien maar, zeg ik, uh, ik het uh, een ik, beetje krom, maar ja, laat ik het anders... Ik, laat ik, ik het snap anders, wat je uh, bedoelt. Ja, ja. Uh, nou, ja, het kwam er zeker zo goed uit. Omdat ik echt wel tijd nodig had om ook dingen te verwerken. Maar ook om deze liedjes dus, uh, een plek te geven. En daar zijn daarbij dan nog nieuwe liedjes bijgekomen. Waaronder de laatste die we net speelden. Ja. En Jacqueline Hyde. Ja. Die, zijn, nou, die heb ik trouwens al voor de pandemie geschreven. Want die kwam daar net voor. Maar al en nog twee andere stukken. Die zijn er ook tijdens de pandemie uitgekomen. Terwijl ik normaal een ontzettend langzame schrijver ben. Dus hm. in dat opzicht zou het wel kunnen hebben geholpen. ja. Nou ah, ja, het is, uh, het is bijna een snelweg. Ja, maak ik even een leuk bruggetje naar uh, de single uh, die ik nog even moet draaien. Ja. Dus, <laughs> ja, hartstikke mooi. Want die heet snelweg. Uh, die is uh, van Punt Judith. Die hadden we vorige week uh, bij ons in de uitzending. En uh, daarna dan gaan we met uh, Win praten wordt weer een aanslag op mijn Engelse taal, want ik ben lichtelijk een beetje aan het warm draaien, want ik zit het bericht wat Bram heeft meegestuurd. En dat is in Tengel, dus dan kan ik hem er een klein beetje in, in, in, in, in werken. Hier is uh, puntjunit met Snelweg. Ik lig op mijn rug in bed. Gezicht in de zon geruis van het gordijn voor mijn opera. Ik hoorde rokende studenten lachend op balkon, meeuwen krijzend in de lucht weer op zoek naar iets te eten of zo, er zit een snelweg in mijn hoofd, duizend kreunend door de muren stemmen op de trap. Ik hoor gestommel van de bovenburen de violisten van twee hoog, het tikken van de wijzer, muizen in de keuken en het zuizen van de gijzer. Oh. Met mijn benen tegen de muur omhoog bestudeer ik je lichaam scheurtjes in het plafond.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 Binnenste buiten, ben binnenste buiten Komt alles dubbel zo hard binnen vandaag Verdoofd, ben slaaf van dit gevoel, drijf al de stilte uit mijn hoofd. door Al die vorigheid en drek. Het zijpelt langs de daken, ik wil in plassen kunnen springen en in dit vreemde licht ontwaken. Inste buiten, binnenste buiten, komt alles dubbel zo binnen vandaag. Inste buiten, we buiten, komt alles dubbel zo hard binnen vandaag. Inste buiten, binnenste buiten, komt alles dubbel zo hard binnen vandaag. De buiten de buiten, komt alles dubbel zo hard binnen vandaag. En achter Punt Judith schuilt Judith Rijzenbrei, eh, want dat is de dame die het, eh, die het gedaan heeft, maar Punt Judith is wel de band. Snelweg was dat. Um, we gaan praten met Win Murphy, zoals ze voluit heelt. Uh, good evening, we'll do it in English. Hallo, are you, are, you, are you there? Yeah, can you hear me? Yeah, I hear you loud and clear. Uh, I have also a musical friend from you here in uh, the studio, and that is Bram. Yes, <laughs> hey, yeah, I've been watching. Yeah, uh, do you you played uh, with uh, with Bram together in a in, time ago? Yeah, well, Bram is actually a fixture in my band. He plays the foot bass with his feet. He plays the guitar with his hands. En hij zingt, dus hij is een beetje een octopus als we samen together. Aha. Ja. Dus je, je bent een beetje de, de man uh, die met de bas uh, speelt? Even ja, gehouden. ik speel basgitaar en ik speel ook bas met mijn voeten. Toetsen ah, ja. uh, met mijn voeten en dan mandoline en gitaar. En ja. met mijn handen. Ja, ja uh, we geven even meteen een kleine uh, vertaling voor de <laughs> mensen die het Engels niet machtig uh, zijn. Dus. Um, This is not the only reason why I have called you for uh, the conversation here. Uh, the first one is the, the Art Rocks. Uh, what what can you tell about that? Yes, so Art Rocks uh, is a competition that I entered with a track that I wrote for a piece of art. And the piece of art is called Cavallo e Cavalieri, and it's by an Italian sculptor. And uh, it depicts a horse, and so... You write a song about the artwork, and then you go through a selection process, um, they pick you, they like your song, and then we got to play at the Kruger-Mueller Museum, and uh, that will be broadcasted on NPO3, uh -huh. um, on April 13th. On the public uh, television here in Holland? Yes. Yeah. And hopefully, hopefully, hopefully, we get a slot in the final, which would a broadcast from Paradiso in Amsterdam. Aha. Uh, this, this, uh, there might be a performance there online, I think. Yeah. If people I mean vote. It will be online. Yeah. Uh, Brom said uh, then people has to vote uh, on your song. Ja, eigenlijk, de votingperiode had eindigd. Ah! Dat is Ik zal een kleine vertaling geven voor de Dutch listeners hier. Um, uh, nou ja, het gaat erom dat je dus uh, eigenlijk uh, bij het uh, beeld wat, uh, wat de muzikant dan krijgt, hè, dat je daar dus een song op maakt. Ik weet dat, uh, Sophie Dracht, dat oh, Sophia Dracht dat, dat ook al een keer gedaan heeft, want die heeft dat uh, een keer gedaan bij, uh, bij Art Rocks. En dan is het uh, ja, aan uh, de jury of je dan wordt toegelaten, um, maar dat uh, helpt natuurlijk ook als je uh, stemt op degene. Maar ja, helaas, uh, het, uh, het stemmen is uh, geëindigd, dus uh, it's, it's a little bit exciting for you. Uh, what, uh, what do you expect? Oh, I don't know. They're broadcasting um, our round first. So mm. I'm, I'm wondering if they will give it to an English-speaking person, but we'll see. Oh <laughs> <laughs> yeah, alright. We can only hope. Ah, hier, hier, ja, oké. Okay. Ze uh, so hoopt er natuurlijk op uh, dat ze uh, uh, straks uh, ook te zien zal zijn op uh, NPO 3. Uh, the second one is your new single. En it will appear, I believe, uh, tomorrow. Yes, yes. We're going to release the new single of the EP. It's the second track of a four-track EP. Yeah. and it comes out tomorrow and it's called Before I Forget. Yeah. Uh, can you uh, give a little bit a story, an inside story uh, uh, about the song, or where will it go about? Yeah, um, well, I, I initially wrote it because um, I experienced a moment where I was so incredibly happy, and I don't often write songs about happy things, I will say. Um, But I felt this extreme happiness and I, I really wanted to personify it into um, a song. So uh, in some ways I, I, I didn't want to forget it. So I wrote this song before I forget in order to not forget this moment of elation and this this utter joy of, of playing music, of making music. And uh, yeah, it's been it's, it's nice. You'll see that it's kind of a love song in the way that uh, you may think I'm singing about somebody, but. Uh -huh. Or I'm just thinking about a moment. I think it, it will, will be a reminder to you what you have learned about that experience, I think. Yes, of course, yeah, <laughs> And uh, how to draw that uh, into our lives, but also how that, that memory can maybe fade or turn into a different color or a different expression of it, but um, in some ways the feeling always stays the same, even mm. if its image mm. changes uh yeah we had also uh, a snowboarder who passed away this this week uh a, a women snowboarder uh bibian mantel and she said uh, that you have to collect memories instead of possessions do you believe that yeah absolutely i think uh that's That's the life of a musician, if you ask me. <laughs> Sometimes it's a bit of a struggle, so we collect uh, memories instead of possessions. <laughs> yeah. Um, nou, even voor uh, de mensen thuis. Om dat even nog uh, te vertalen. Van Before I Forget. Dat, uh, eigenlijk gaat het erom dat je dan voordat je het vergeet. dat je toch het, uh, het ultieme geluk even moet uh, moeten kunnen. Uh, ja, dat je dat kunt voelen. En dat je dat eigenlijk onder, onder woorden moet, uh, moet brengen. En dat je dat moment dan toch even terug kan halen. Um, ik heb ook meteen de vraag uh, gesteld. Uh, voor wat betreft. Uh, ja, het overlijden van uh, Bimion Mentel. Uh, de, de snowboards die uh, onlangs is overleden. En in een documentaire eigenlijk heeft uh, gezegd: van ja, um, het gaat erom dat je dus meer uh, herinneringen moet, uh, moet sparen dan bezittingen. En dat, uh, ja, dat beaamt uh, Wim ook. Um, is dit een uh, song voor uh, new work? Is dit um, de road for uh, something more? Ah, oh, yes, absolutely. It's, uh, it's paving the way for to Um, but it also is setting the stage for our next EP, which will come out in uh, be another six track. So we got we got lots more coming for people. All right. Should we uh, play the song uh, now? Yes. Should we do it? All right. Uh, I think we should do it. We should give it to him. All right. All right. Thank you very much, and uh, have a good evening uh, for the rest of the night. Thank you so much. Yeah, have a good evening. All right, bye bye. bye, -bye. Uh, this from. <laughs> <did, laughs> uh, this is this is Wim at before I forget. Dat uh, was hem. Uh, de nieuwe single van uh, Win'em. Uh, Win moet ik eigenlijk zeggen. Want ik uh, kreeg uh, net een, uh, een berichtje van onze vriend uh, Roy de Smet. Die zegt je moet hem uitspreken zoals uh, ja, Win'em. En dat heb ik dan ook uh, nu uh, bij deze gedaan. Want... Zo werkt dat, dat in dat op zich. Um, ik ga nog even iets spannends doen, want ik heb nog uh, één nummer die ik nog graag zou willen horen. Voordat we met, uh, met Stefan van den Berg gaan praten, dat is deze man. Want die heeft ook al uh, toch al wat de, de nodige singles uitgebracht. Uh, Stiekem doet hij dat, en ongemerkt. Maar hij is wel uh, lekker bezig. Elke, Elke Ankersmith met Mirror. blijven over dat uh, verhaal over die Art Rocks. Die verwijs ik toch even graag... Uh, naar uh, de komende maandag. Nee, wat zeg ik? Uh, even wat zeg ik het goed? 13 april? Dat is volgens mij op een maandag zo van een week of twee. Uh, maar dan uh, zal Roy de Smet bij... Uh, Roy door op uh, de lokale omroep van Volendam en Edam... daar wel wat over gaan vertellen. Dus dat uh, voor de mensen die geïnteresseerd zijn... in dat uh, verhaal van de Art Rocks. Uh, dan ga ik nu verder... Met het uh, volgende gedeelte. Want uh, ik had het over die Roy de Smet. Maar die heeft uh, natuurlijk iets te maken met Volendam. En in Volendam hebben we een, een platenlabel zitten. King Forward Records. En daar brengt Steven van den Berg met zijn Band Mummies A Tree uh, het werk op uit. Klopt toch hè, Stefan? Ja, dat klopt. Heel graag, heel graag. <laughs> ja. Fijn label. Ja, uh, hoe ben je er aangekomen? Laat, uh, laat ik het anders zeggen. Ja, ja ging, ik hoorde daarover via RoHalfHide. Ik weet niet of je hem kent. Ja, uh, ja Ronald. Een ja, feet, ja, ja, zeker. Een feestje en uh, die zei: van, Goh, dit is een leuk label waar ik zelf uh, bij uh, ga releasen binnenkort. Ja. En toen ben ik gewoon eens uh, contact gaan zoeken en toen bleek dat uh, Frank Bond uh, een super enthousiaste labelbaas is en die zag ons helemaal zitten, uh, zei helemaal het mijn beentje en uh, hij gaf ons nog tips voor uh, leuke muziek, dus uh, nou ja, heel leuk contact en, uh, en we gaan nu samen gewoon releasen. Morgen komt de eerste single en 11 juni komt uh, de plaat uit, uh, dus dat is nou super fijn. Ja, uh, maar ik uh, geloof uh, dat jullie wel al langer bezig zijn, toch? Ja, ik, uh, ik ben de spil van de band uh, en ik ben al uh, sinds 1996 uh, uh, bezig. Ik uh, mm. begon op een uh, vier sporen recorder bij me thuis, of in een studentenhuis nog toen. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat is, uh, heeft geleid tot een uh, deelname in de Characters-CD van het uh, Nationaal Pop-Instituut. Daar stond uh, ook Raccoon op, en dat was een uh, verzamel-CD voor on ongesigneerde bandjes. Nou ja, daar is een heel muzikaal avontuur uitgevolgd met zijn ups en zijn downs. Uh, ik heb tussendoor nog kinderen gekregen. En ja, weet je wel. Het, het is gewoon uh, veel platen opgeleverd. En uh, hebben we hebben veel leuke dingen meegemaakt. Leuke mm. voorprogramma's. En nu zijn we hier. En er komt een nieuw hoofdstuk uh, aan. Uh, en daar zijn we heel trots op. is opgenomen in de Hansa Studio in Berlijn. Uh, een hele mooie plaat. Samen met uh, Gordon Raphael. Dat is de producer van uh, The Strokes onder andere. Regina Spector. En uh, Daniel Benjamin, onze Duitse contactpersoon uh, die een geweldige band heeft, uh, CNR. Nou, met dat team hebben we gewoon die platen in een prachtige studio opgenomen. Hm. De studio waar ook de Lust for Life bijvoorbeeld is opgenomen, of uh, waar David Bowie zijn plaat heeft opgenomen. Aha, en, uh, ja, dus, Die dus... Pesh Mode, uh, noem maar op gewoon. Ja. U2 heeft de Achtung Baby opgenomen. Dus nou ja, niet de minste uh, collega's. Ja, hoe, hoe kom je daaraan? aan? Hoe, hoe kom je dan terecht? Ja, dat, de namen dat die dat je is... net noemde, of niet? Ja, dat ging via Gordon Raphael. Uh, Amerikaan is dat eigenlijk, maar die woont al een tijd in Duitsland. En uh, die tipte die studio. Die zei gewoon, oh, dat is gewoon een hele fijne studio. En uh, dat is ja, nog net betaalbaar. We hadden gewoon een crowdfunding gedaan uh, voor de kunst. Yeah. En een uh, subsidie gegeven van Sena uh, productiefonds, muziekproductiefonds. Yeah. En zonder dat was het gewoon echt niet mogelijk geweest. Maar hij tipte dat en dacht, ja, als we dan ergens in Berlijn willen opnemen, gewoon een week lang, uh, dat, dan moet het gewoon daar gebeuren. Yeah. En, en dat kon... Ja. Gelukkig, dus uh, ja, dat is heel fijn. Ja, uh, zelf uh, woon je niet in Nederland. Je woont net uh, een tikje over de grens uh, in Duitsland. Uh, ja, wil, uh, in, een, in een dorpje, maar uh, is dat dorpje ook uh, voor jou misschien wel een goede en een ideale omgeving om uh, een aantal uh, muziekstukken en songs uh, te schrijven? Uh, o o om te wonen en uh, vanuit rust te componeren. En uh, ook rust te hebben en ook geen overlast te veroorzaken met, met repeteren. Weet je wel, want wij repeteren onder ons huis. Uh, in de kelder. Elk, elk Duits huis heeft een kelder. En ja. de, die huizen staan een eindje aan elkaar en het is een dorp. 500 inwoners, dat is echt gewoon, uh, gewoon een heel klein dorpje. Dus ja, dat, dat is gewoon een combinatie van de goede inspiratie en, uh, en de rust om te repeteren. En er is hier ook jaarlijks een bluesfestival. Is een, uh, alle leuke activiteiten, veel contact tussen de, de Nederlanders en de, en de Duitsers onderling. Ja. Dus het is gewoon heel inspirerend. Uh, ja, ja, zeker. En nog even, uh, want uh, daar moeten we het nog even kort over hebben natuurlijk. De uh, nieuwe Song, waar gaat het over? Ja, nou, dat is heel grappig. Ik had een uh, setje Plexums besteld. Gewoon uh, de uit China. En ik dacht nou hartstikke leuk, ga ik mee spelen. En ik... ik... Maakte daar een geweldig leuk riffje mee, maar die plectrums braken één voor één af. En toen dacht ik nou, misschien kan ik daar iets over maken, over, over die platforms die dat toch, toch hebben veroorzaakt. En het feit gewoon dat, uh, uh, ja, dat je als artiest uh, er gewoon voor moet gaan en niets uh, uh, moois moet maken en een, en een hit moet maken en gewoon zo lang moet doorgaan tot, tot iedereen je hoort en tot, gewoon, uh, nou ja, tot de wereld een, een muzikale stukje mooier wordt gewoon. Ja. Ja, eh, eh, eigenlijk eh, levert dat gewoon eigenlijk een verhaaltje op van wat, eh, wat, wat jij eigenlijk in je persoonlijke omgeving eh, hebt meegemaakt, zoiets. Ja, een soort eenmalige inspiratie die je een keer in de, in de tien jaar zo'n beetje krijgt. Ja, dan, dan vloeit het gewoon uit je, uit je pen en uh, dan zing je het gewoon bijna meteen, uh, meteen uit, zullen maar zeggen. Ja. Nee, het is, dit is persoonlijke inspiratie inderdaad. ja. ja. Maar ook wel een beetje, het appelleert ook wel aan uh, ja, mogelijk een nieuwe tijd. Weet je wel, wat gaat er na de pandemie gebeuren? Weet je wel, moeten we misschien toch niet met z'n allen wat meer aan het klimaat doen? Bedoel, het, is, het gaat over muziek, maar het kan ook wel appelleren aan, aan, aan ja, wat, wat gaat er gebeuren? Waar gaan we heen met z'n allen? Ja. Moeten we niet een beetje duurzamer uh, zijn? Ja, het, het komt uh, steeds uh, terug, uh, dat thema. Uh, zullen we hem uh, dan maar laten horen, deze nieuwe single van jullie? Ik, ik, ik vind het een goed plan. Nou, dan uh, gaan we hem ook uh, nu uh, laten horen. Morgen komt hij uit, hè? Ja. Morgen op Spotify, ja, clipjes op YouTube te vinden, dus uh, nah, dat is uh, helemaal, helemaal goed. Hier is hij, a Tree, Mama's a tree. Want zo yep. moet ik het uitspreken. Nieuw yeah. song! <laughs> Quickly, but the melody kept haunting. Ja, en uh, het uh, is hun nieuwe song en zo heet hij ook nieuw song en het zou wel eens uh, de opmaat kunnen zijn naar meer materiaal wat uh, betreft uh, deze band uh, die oorspronkelijk een beetje eigenlijk gesitueerd is in Nijmegen, maar uh, zoals je bij uh, Stefan net hebt uh, kunnen horen, hij woont net ook voor de Nederlandse grens heen in Duitsland denk ik, dicht bij Nijmegen. Want dat uh, is dan toch wel de uitvalsbasis. Nou, we zijn weer aan de tijd uh, gekomen... van deze uh, Alternative VM En uh, dat betekent dat we volgende week... Uh, uh, ook een uh, band hier in de studio hebben zitten... Staan, zitten, ik weet het niet. Uh, Kafka, die komt uh, volgende week uh, langs. Uh, is, is, is dat eigenlijk nog wel interessant om dat er dan nog even bij te pakken? Want, want ja, ik uh, zeg uh, Kafka, ga ik dat uh, nog even redden met, uh, met, uh, met het uh, met dat aantal minuten wat ik nog heb? Uh, dan moet ik wel heel uh, rap uh, wezen met, uh, met, het, uh, met het verhaal. Uh, ja, dat ga ik uh, inderdaad redden, want uh, Kafka uh, is uh, volgende week te gast. En uh, ze hebben al een EP uitgebracht, maar uh, die EP die zou, zou maar de opmaat uh, kunnen zijn naar een uh, album. En de EP, hadden ze al gezegd, zal, uh, is anders dan de, het album wat eraan uh, zit te komen. En ze hebben denk ik al wat, uh, wat dingen prijsgegeven. gegeven. Een van die nummers uh, die al uh, hier ook een aantal malen al gehoord is en te horen zal zijn. En ook hier sluiten we mee af, want uh, ja, ik heb het, het, het, het lukt mij dus inderdaad om uh, ermee af te sluiten. Volgende week zijn ze dus in de studio. Kafka met uh, Booty Call. En uh, straks hebben we uh, nog Nashville Radio tussen 12, 10 en 12. Jongens, jongens, jongens. Ik ben blij dat het erop zit. Uh, dinsdag heb ik uh, weer uh, dienst hier dus 10 en 12. Dag. of love I felt the breathing of the animal breathing of the animal my eyes are wide open like a mad bull my eyes are wide open as we lose control Rico